Zes uur. Het NOS-journaal. Marianne Koekoek. Klokkenluider Edward Snowden in Rusland. Steeds meer mensen betalen hun zorgpremie niet meer. En wielrenner Johnny Hogerland, Nederlands kampioen, op de weg. Dan nog het weer. Vandaag buien met lokaal veel regen en onweer. Aan zee staat een krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. Morgen hetzelfde beeld, wel iets meer zon. Daarna wordt het droger, maar het blijft wel koel. Cool. Hij is op dit moment een van de meest gezochte mensen door de VS. Oud-CIA-medewerker en klokkenluider Edward Snowden. Vanochtend vertrok hij van Hongkong naar Rusland, waar hij vanmiddag aankwam. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Ja, Waar is Snowden op dit moment? Uh, nou, Voor zover we weten is hij uh, nog steeds op uh, het vliegveld uh, Sheremetyevo bij Moskou. Uh, en hij zou zich bevinden in een uh, hotel in de transitzone tussen twee terminals, de ene terminal waar hij is aangekomen... en de andere terminal waar hij naar vanuit al morgen een vliegtuig moet nemen... morgenmiddag rond 12 uur de Nederlandse tijd naar Havana, naar Cuba... En dat betekent dus dat hij uh, de, de, uh, het Russische grondgebied niet heeft betreden. Hij is niet door de paspoortcontrole gekomen. Daar stonden ook dromen journalisten hem op te wachten om te proberen een glimp van hem op te vangen. Dat is dus niet geluk, gelukt. Men heeft hem niet gezien. En uh, medewerkers van, uh, van het vliegveld hebben laten weten dat hij dus een kamer heeft geboekt voor één nacht in dat uh, hotel in de transitzone. Ja, wat zeggen de Russische autoriteiten over zijn komst? Uh, nou die laten niet veel los. Uh, gisteren, uh, ook al is er gewacht van gemaakt, is er gevraagd uh, aan uw uh, woordvoerder van president Poetin. Uh, wat Rusland zou doen als, uh, als Snowden uh, politiek asiel zou aanvragen. Uh, en die woordvoerder zijn, dat heeft hij vandaag nog een keer bevestigd. Dat, uh, nou, uh, we, we praten niet in termen van zou. We moeten eens maar zien of dat gebeurt. Uh, als dat gebeurt, uh, dan zullen we zeker dat verzoek in overweging nemen. Tegelijkertijd zijn er ook uh, andere uh, mensen hier die zeggen dat, uh, dat het uh, geen twijfel lijkt dat de Russen, de Russische autoriteiten, wel degelijk van tevoren ook op de hoogte waren uh, dat Snowden zou komen. En wellicht ook zelfs is hiernaar gesuggereerd, en hebben uh, voorgesteld om politiek asiel aan te vragen. Maar voor zover bekend heeft hij daar geen gebruik van gemaakt. Mm -hmm. Ja, In Amerika houden ze de bewegingen van Snowden natuurlijk nauwlettend in de gaten. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Ja, Hoe hebben de Amerikanen gereageerd op deze beweging van Snowden? Nou, de Amerikanen gaan er in ieder geval van uit dat uh, Moskou precies weet wat het doet, ook op dit moment. Dat de Russen dat dus gefaciliteerd hebben zijn uh, vertrek uit Hongkong. Je ziet woedende reacties, uh, zeg maar in het, uh, buitenhof, in het buitenhof van de Verenigde Staten. Hier vanochtend was een, een belangrijke democratische senator, was aan het woord uh, Schumer uit New York. Die was echt absoluut uh, giftig, die zei, uh, Snowden is een verrader. En uh, we zijn toch partners met de Russen, maar ja, kennelijk de Russen zijn altijd bereid... een vinger in ons oog te steken, het poke finger in de United States' eye... of het nou om Syrië gaat, of het nou om Iran gaat... en nu dus weer om Snowden. En uh, hij, vindt dat, uh, ja, hij vindt het een grote schande wat de Russen doen... en wil dus dat ze meewerken eigenlijk. Ja, het klinkt net alsof ze helemaal geen rekening mee hadden gehouden... dat Snowden op deze manier Hongkong zou verlaten... Nou, het is in ieder geval toch wel een grote tegenvaller voor de Amerikanen... dat dit, dat dit zo gelopen is. Maar goed, je zag al aan de, aan de reacties uit het Witte Huis van het afgelopen 24 uur... dat ze toch de uitlevering door Hongkong aan de VS... dat ze dat niet als een, een gelopen race beschouwden. Een, een naaste medewerker van, van Obama zei toch wel zeer, in zeer dreigende termen... Zei die, we hebben toch met Hongkong heel erg goed samengewerkt. En het zou toch een teleurstelling zijn als die samenwerking niet... Zo zou doorgaan. Dus ze hebben de, de, de, de Chinezen in Hongkong hebben ze toch behoorlijk onder druk gezet al uh, de bankschroeven aangedraaid. Wat denk ik alleen maar aangeeft dat ze in Hongkong alleen maar heel erg blij zijn dat Snowden nu vertrokken is. Jazeker. Wessel de Jong in Washington en Geert Grootkoerkamp in Moskou. Dank jullie wel.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 De Nederlanders willen wel in meerderheid dat een rechter toestemming geeft... voor het afluisteren van burgers in de strijd tegen terreur. Steeds meer mensen betalen de premie voor hun zorgverzekering niet meer. Of ze hebben grote moeite om die te betalen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS bij zorgverzekeraars. Verslaggever Bart Kamphuis. Bij 314.000 mensen, dat was de stand op 1 juni, wordt de premie basisverzekering verplicht ingehouden op het loon of op de uitkering. Dat komt omdat die mensen dan de premie al een half jaar lang niet meer hebben betaald. Dat aantal van 314.000 wanbetalers is hoog. Het is 5% meer dan dat het was aan het begin van het jaar. Het aantal wanbetalers lag daarvoor jarenlang stabiel... op ongeveer 300.000. En het is goed mogelijk dat u binnenkort, als u die nog niet binnen heeft, een nieuwe eigen risiconota binnen gaat krijgen van 173 euro en 71 cent. Ook het eigen risico veroorzaakt steeds meer problemen. Tegenwoordig zijn de bedragen zo hoog... dat, we, ja, dat mensen daardoor in de betalingsproblemen kunnen komen. Stefan Zwanenburg van Zorg en Zeker. De laatste maanden heel erg horen is dat bedrijven het moeilijk hebben... en er ontslagen vallen, waardoor ze mensen in de betalingsproblemen komen, alles wordt duurder. Ja, de hele crisis, eigenlijk alles wat rond de crisis zit... zeggen mensen toch ook wel van... ja, ik heb toch maar één portemonnee waar het uit moet. En ja, die, die raken aardig leeg. Minister Schippers van Volksgezondheid vindt dat verzekeraars moeten voorkomen... dat hun verzekerden in betalingsproblemen komen. Ze moeten dus aan preventie gaan doen. Dat doen de meeste verzekeraars ook wel, maar ze doen dat nog niet goed genoeg, zegt de minister. Ja, er moet een schepje bovenop. In het wetsvoorstel vragen wij ook van hen echt preventieve maatregelen. En als ze dat niet doen, dan zullen ze dat ook financieel gaan merken. In dat wetsvoorstel van Schippers staat dat verzekeraars die niet genoeg doen aan het voorkomen van wanbetaling... dat die verzekeraars zullen worden gekort in de vergoedingen die ze krijgen voor het in verzekering houden van de wanbetalers. Goed, heb ik de gegevens erbij gepakt, zal ik direct naar de rekeningen gaan... Het probleem van verzekeraars is dat ze nog niet goed genoeg weten hoe ze het beste wanbetaling kunnen voorkomen. Ze doen allerlei proefprojecten, zegt Kees Hamster van VGZ. Projecten, pilots om erachter te komen hoe preventie het beste werkt. Wij zelf doen pilots en andere zorgverzekeraars doen pilots om met gemeenten samen verzekerden, maar verzekeren die daarvoor aanmerking komen die betreffende gemeenten eerder te benaderen met het vraagstuk... hoe kunnen we jullie vraagstuk oplossen, hoe kunnen jullie schuld oplossing. Het lijkt erop dat de verzekeraars wat extra tijd krijgen van de minister. Zij zou dit voorjaar met de strengere regels voor verzekeraars komen. Het is inmiddels zomer en het wetsvoorstel ligt nog niet in de Kamer. Dit is het NOS Journaal met Marian Koekoek. Starbucks heeft voor het eerst sinds 2009... vennootschapsbelasting betaald in Groot-Brittannië. De Amerikaanse koffieketen droeg bijna 5 miljoen pond af... en doet dat later dit jaar nog eens. Vorig jaar ontstond ophef nadat was gebleken dat Starbucks bijna geen belasting betaalde... omdat het verlies zou leiden op de Britse activiteiten. Maar volgens persbureau Reuters maakte het bedrijf in 2011 bijna 400 miljoen pond winst. Starbucks ontweek de Britse fiscus onder meer door gebruik te maken van een brievenbusfirma in Amsterdam. De politie heeft in een psychiatrische kliniek in Amsterdam een patiënt in zijn benen geschoten... omdat die agenten bedreigde met een mes, zegt de politie. Wij kregen samen met de brandweer een melding om te gaan naar een kliniek in Amsterdam-West. Daar zou een brand zijn in een kamer van een man. Toen wij daar aankwamen bij die kamer van die man, toen bleek hij een mes bij zich te hebben en hij bedreigde ons daarmee. Ja, de politie besloot hem daarop neer te schieten. De man ligt in het ziekenhuis. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Koning Abdullah van Saudi-Arabië heeft besloten dat het weekend voortaan op vrijdag en zaterdag valt. Tot nu toe waren donderdag en vrijdag de vrije dagen in het koninkrijk. De koning komt zo het bedrijfsleven tegemoet. Veel ondernemingen klaagden dat het donderdag-vrijdag weekend... de handelscontacten met bedrijven in andere landen bemoeilijkte. Saudi-Arabië was het enige land dat nog een donderdag-vrijdag weekend kende. Sinds Oman vorige maand besloot om het weekend ook een dag op te schuiven. Op de verkiezingsdag in Albanië is een politicus doodgeschoten. De schietpartij was bij een stembureau in Latsch, in het noordwesten van het land. Twee mensen raakten gewond. In Albanië kiezen vandaag zo'n drie miljoen inwoners een nieuw parlement. Correspondent Joost van Egmond, het was een waarnemer die is doodgeschoten. Wat is er nou gebeurd in dat stemlokaal? Dat is niet helemaal duidelijk. Het was in ieder geval een enorme schietpartij over en weer. Deze waarnemer, een lid van de socialistische partij... een lokale waarnemer, dus er zijn ook heel veel internationale. maar deze man was een albemd... en deze is ook een partij gebonden, weer doodgeschoten. Maar daarnaast zijn er ook nog twee gewonden gevallen... onder wie een... ...politiek tegenstander van deze man, kandidaat voor het parlement van de Democratische Partij. Um, de politie is op zoek naar zeven mensen, maar houdt angstvallig verborgen wat die ermee te maken zouden hebben. Um, er is dus over en weer geschoten of de slachtoffers zelf ook geschoten hebben... ...of dat ze omstanders waren of alle mogelijke toedrachten daartussenin. Dat is gewoon nog niet duidelijk op dit moment. Ja, wat betekent deze schietpartij voor de verkiezingsstrijd? Want die is nog bezig op dit moment, toch? Vooral op, de stembussen zijn nog open en je ziet in de loop van de middag dat dit bericht en vooral de reacties daarop um, de dag beginnen te overheersen. Het gaat allemaal op een heel voorspelbaar patroon. Albanië is verdeeld tot op het bot in twee kanten. Je hebt de socialisten die een alliantie leiden en je hebt de conservatieve democraten van de huidige premier Brescia... die leiden de andere alliantie en daar zit niets tussen. En die twee gunnen elkaar geen enkele millimeter. En dit, dit incident heeft volop daar olie op het vuur gegooid op die tweestrijd. De socialisten riepen direct, dit is intimidatie voor de regering. De regering had als repliek, dit is een terreuraanslag op een van onze kandidaten... en zo loopt de spanning in het land verderop. En dat voorspelt heel weinig goeds voor de uitslag straks... Er was al weinig hoop dat die unaniem geaccepteerd zou gaan worden. En met dit incident erbij wordt die hoop nog kleiner. Ja, nu wil Albanië natuurlijk graag toetreden tot de EU... maar de Europese Unie wees dat verzoek al twee keer af. Ja, wat heeft dit dan voor consequenties? Dat kan grote consequenties hebben. Niet zozeer dit incident, dit is één schietpartij... maar wat de EU heeft gezegd vooraf, al maanden vooraf... en ze bleven het herhalen... Deze verkiezingen zijn een test voor, voor Albanië. Nu moeten ze laten zien dat ze een functionerende democratie zijn. Ja, daar ging al heel veel mis in de aanloop hier naartoe. Heel veel intimidatie. Um, ja, complottheorieën, van pogingen tot fraude. Nu ook weer dit schietincident. Het is echt heel erg moeilijk. Je zou kunnen zeggen dat Brussel nog erg ver weg is voor Albanië. Kortom, het functioneert wel, maar niet zoals het hoort. Joost van Egmond, dank je wel. Sport. Johnny Hogeland is Nederlands kampioen op de weg geworden. Op een paar kilometer van de finish riet hij weg bij zijn medevluchter Sebastian Langeveld. Voor Hogeland was de overwinning op het NK extra emotioneel... omdat hij dit voorjaar nog zwaar ten val kwam tijdens een trainingsrit in Spanje. Ja, ik win sowieso al niet erg veel. En uh, als ik dan zo een uh, overwinning kan halen, na zoveel ellende... dan uh, is dat toch fantastisch. Uiteindelijk werd Tom Dumoulin tweede en Sebastian Langeveld eindigde als derde. Bauke Mollema, de kopman van de Blanco-ploeg in de komende Tour de France en vorige week nog tweede in de ronde van Zwitserland, stapte af. Ja, niet goed. Gewoon, uh, ja, geen goede been. En, uh, ja, dat is jammer. Toch een uh, mooie dag natuurlijk. Uh, ja, belangrijke en Maar ja, uh, ik, uh, ik had de been niet gewoon hier vandaag. En ja. Waarschijnlijk ligt het gewoon aan uh, nog niet goed hersteld van, uh, van de Ronde van Zwitserland. Oh. Het is jammer, maar ja, ik maak me, niet, uh, maak me geen zorgen voor de Tour. De Nederlandse hockeymannen zijn als derde geëindigd... in de Hockey World League in Rotterdam. In de wedstrijd om het brons werd met 4-1 gewonnen van Nieuw-Zeeland... Het komt niet vaak voor dat Nederland tijdens een toernooi in eigen land de finale mist. Toch is bondscoach Paul van As tevreden. We hebben het toernooi echt gebruikt voor verjonging, vernieuwing, vier debutanten. Uh, een aantal spelers op andere posities met meer verantwoordelijkheid. En uh, in dat licht uh, we, waar, kwamen we tekort tegen Australië. Maar alle andere wedstrijden waren we toch duidelijk nog steeds bovenliggend. En dat is voor de breedte van het Nederlands van mijn selectiegroep... vond ik dat een hele waardevolle investering. Dus ik, heb een, uh, ik ga met een goed gevoel weg van dit Later op de dag werd oud-international Teun de Nooier benoemd tot erelid van de Hockeybond. Voor de Nooier was in Rotterdam een speciale afscheidswedstrijd georganiseerd. En op dit moment staan België en Australië de finale van de Hockey World League te spelen. Gerard de grote spannende ontknoping... Ja, het is uh, tot het gaatje, zoals dat heet. We gaan uh, strafballen nemen, althans tegenwoordig zijn dat shoot-outs. Er zijn er vijf genomen bij de ploegen. Misten één keer, 4-4 is de stand. En we zijn dus gevorderd aan de Sudden Des. Om en om mogen ze nu een shoot-out nemen. Wie er mist en de ander schiet dan raak, dan heb je gewonnen. Nou... Spannender kan het niet voor het publiek dat op de banken zit voor België. Want België met Mark Lammers als coach is natuurlijk hier de favoriet in Rotterdam. Maar er is nog niets van te zeggen. 4-4 na 5 shootouts en we gaan nu sudden des. Gerard de Groot in Hockey World League, dankjewel. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Jolanda van der Velden. Na een aanrijding is de A2 Eindhoven richting Utrecht dicht tussen de afritten Sint-Michels, Gestel en Vechel. Er is een auto over de kop gegaan. Het verkeer kan er alleen via de parallelbaan langs, maar daar staat nu 2 kilometer file tot aan Veghel. Vanwege opruimwerkzaamheden op de A28 Zwolle richting Hogeveen. Tussen de wijk en Zuidwolde 4 kilometer. Daar stond een vrachtwagen in brand. Bij Zuidwolde is de rechte rijschok dicht. Nog even de hoofdpunten uit deze uitzending. Klokkenluider Snowden zit in Rusland. Steeds meer mensen betalen hun zorgpremie niet meer. En wielrenner Johnny Hogeland Nederlands kampioen, op de weg. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zo meteen Studio Itzeda. KPN introduceert KPN1. De 1 een van eenvoud. Van vaste en mobiele telefonie en internet... in één oplossing die meegroeit...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 Kijk voor de beste last minutes op hofvansaxen.nl, Onderdeel van Landbouw Green Parks. Dit is Radio 1. VPRO. Studio Itzerda. Wie had dat nou gedacht? Met Linda de Mol, Linda, want ze zijn er niet. Linda, Linda, Linda niet hebben ze doen, mij niet gevraagd. doen, niet doen, Linda. Wat, wat hebben we nou afgesproken? <gasps> Linda, je weet toch dat de halve VPRO is ontslagen? Ja, daar blijft niks meer van over. Dan kunnen we nu toch niet hier op dat... Nee, natuurlijk niet. Nou, niet zo boos kijken, meisje. Kom, kom. Zie ik daar een kleine glimlach? Ja, ja, zie je. Ik weet het zeker. Ja, weet je wat? Zal ik jou eens echt opvrolijken? Spits je lieve oortjes. Want hier is... Marten Minkema! Welkom! Alvast bedankt. Welkom bij Studio It's Da, luisteraars. En ook jij, Cilia Erens, naast mij. Onze gast vanavond. Cilia Erens, je bent geluidskunstenaar. Uh, je maakt opnamen over de hele wereld. Van straatgeluiden, binnengeluiden, waar je maar komt. En dat doe je zo onopvallend mogelijk, begrijp ik, hè? Mensen mogen niet zien ja. dat je opnames maakt. Nee. Dus hoe doe je dat dan? Ik heb twee, nou, zeg maar echt... Spel de knop, kleine microfoontjes. En die zitten in mijn oorschelp. Ofwel daar vlak boven aan, aan mijn bril. Maar ik zie daar ook een kunsthoofd naast ja. je op tafel staan. Een zwart fluweel. Maar die oren die zijn vrij. echte, echt, echt mooi nagemaakte oren. Daar zie ik ook microfoontjes in zitten. Ja. Een uh, kunsthoofd. Uh, ik noem Kees, omdat Kees hem voor mij ontwikkeld heeft. Kees, uh, Kees die uh, een, een bedrijf <laughs> heeft voor film. Ja. Um, um, dat gebruik ik ook wel eens. En daar krijg je bijna een nog mooier driedimensionaal effect. Want daar gaat het mee om: dat je de ruimte, het, uh, de omgeving, gewoon dagelijks geluid driedimensionaal, of althans, de illusie daarvan, kan opnemen. We gaan straks luisteren naar allemaal geluid die je hebt opgenomen. Ja. Hè, daarmee. Ik zal eerst even uitleggen waarom we juist vanavond hebben uitgenodigd. Uh, Studio It heeft deze maand een thema over zintuigen. En dit is alweer onze slotuitzending. Uh, in die serie. Na de tastzin... het gezichtsvermogen en geur en smaak... is tenslotte de beurt aan het gehoor. Um, waar het ons allemaal om te doen is... bij de radio schotten natuurlijk. Hè. Het, het, het gehoor, het luisteren. Met veel vogelgefluit en andere gefluit... kan ik wel verklappen. En met Siliër eresus. dus. Um, dus daarmee, met dat hoofd... hè? Mm -hmm. Daarmee ga je dus de, de wereld rond. Nou, met het hoofd nog niet zo lang de wereld rond. Pas een jaar. Nee. Uh, en ben ik niet verder gekomen dan Spanje-Malaga. Daar kon ik het voor het eerst gebruiken. Maar het vraagt heel veel aandacht, dat hoofd. Mm -hmm. uh, dus uh, mensen gaan daarop reageren. En dat moet natuurlijk niet. Op en reageren? En uh, nou, dus die, die, die denken... Dingen uh, zeggen, of, ik, ik sta daar ja. met een boom, met een stok. En dan ja. op, dat stok, op die stok een hoofd. En daar neem ik dan het geluid mee op. Uh, ja. dat was tijdens de Semana Sancta, het was voor een film. En uh, die mensen die gingen dus roepen... Hey, is, dat je, is dat je overleden echtgenoot of zo, wat dan ook. Maar tegelijkertijd was daar die Semana Sancta met die optochten. Dus ja. mensen die raakten geobsedeerd door wat ze zagen voor hen... Te, uh, tijdens die processies. Ja. Dus dan vergaden ze het hoofd. Dus en dan merk je dat je geweldige dingen kan doen met zo'n hoofd... om die bijvoorbeeld tussen die... 200 dragers die zo'n kruisbeeld dragen... of zo'n zo zo altaar dragen met uh, duizend kilo of zo erop. En dan kon je ze vlak bij hun ademhouden. Oh, dat geluid hebben we hier niet... Dat, nee, nee dat, dat, is hebben we, dat hebben we niet. Dat is maar maar dus met, als in zo'n processie kan dat wel weer zijn hoofd dus. Nou, er zijn die dan mensen niet die, die ja. kijken alleen maar... Natuurlijk. of dat goed gaat met die processie. En ja, dan ja, ja. Ja, ja, kijken ja, ze ja, over ja. het hoofd heen. Ja, ja, ja. Nou, je maakt opnames van, de, van, van, van Tokio tot Parijs. Van uh, Jakarta tot, uh, nou noem maar op, hè, overal. Uh, en um, uh, je hebt ook voor Bureau Buitenland afgelopen jaren... een serie gemaakt, ondertussenin. Uh -huh. met, met allemaal geluiden uit, uit, uit die, uit, uit, van die plekken. Maar we gaan eerst... Um, ja, we gaan eerst luisteren naar, naar vogels. Een uh, gemiddelde kip kent zo'n 50 verschillende geluiden... Om met, om met soortgenoten te kunnen communiceren. En als je dat weet, uh, ja, uh, er zijn ook eens een keer... De 200 soorten vogels in Nederland. Je hebt natuurlijk allemaal verschillende geluiden... Wat voor kwaliteit oren moet je als vogelaar dan wel niet hebben? Wil je al die vogels op het gehoor van elkaar kunnen onderscheiden? En je hebt verschillende geluiden van die vogels. Studio Itzada, die duikt een vogelhut in... met de Friese vogelwachter Gerard Tammingaar. Die alleen met zijn oren als wapen het vaderlands gevleugelte bejaagt. En op die manier complete natuurgebieden inventariseert... en in kaart brengt. Um, ja, tot onze eer en genoegen wordt deze ornithologische bijdrage ingeleid... en van commentaar gezien, voorzien door de bekende kunstenaar en natuurliefhebber... wijlen Rien Poortvliet. Ja, weet u dat wij het luisteren een beetje aan het verleren zijn? Dat merk ik wel eens aan mezelf. Rien Poortvliet. Ook wel begrijpelijk eigenlijk. dikwijls als je echt scherp luistert. Hoor je alleen maar onaardige geluiden. Uh, auto's, brommers, vliegtuigen, noem maar op. En wat heb je er aan daarna te luisteren? Niks. Dus dan luister je maar wat minder scherp. Maar zodoende zou je het verleren om vriendelijke geluidjes op te vangen. Ik zit, uh, zit links achter ons de kleine karakieten zingen. Die. Hij zit vlakbij. Zie je, dat is best het beluisteren waard. Een hele geluid. Nou, blijven we nog even dicht bij huis voor nog een groot talent. Ik ben uh, Gerard Tamminga. Precies. Docent Groen, onder andere. Een hele grote passie voor vogels. Uh, ik inventariseer uh, twee gebieden. En dan uh, met name op geluid van uh, ja, vogelgeluiden. Uh, aan de hand daarvan hoor je welke vogels er zitten. Hoor je iets nu? Nou, dan moeten we even, uh, even heel goed luisteren. Want het is nu heel erg ruizig weer. Het White Hat En dat zijn juist de omstandigheden die je uh, normaal gesproken niet telt. Uh, ik hoor een tjiftjaf. De tjiftjaf. Ja, hoe komt hij al zijn naam? Dat dacht u al. Ze zeggen dat hij, dat hij zijn eigen naam doet. Maar dus, als je moet omschrijven is het echt tjiftjaf. Tjiftjaf. Maar het is meer piep, piep, piep, piep. Wat hij zegt. Grasmus. Ik hoor een grasmus, hoor ik. Links, links achterin. Dat is een heel kort, krasterig geluid. Ik hoor grauwe ganzen uh, rechts. En nou is het makkelijk te zeggen dat grauwe ganzen zijn, want hier zitten op dit moment alleen maar grauwe ganzen, maar uh, <laughs> dat is een heel mooi, uh, ja, toch wel laag geluid. En ik hoor in de achtergrond, hoor ik zwaluwen twitteren. Voor ons uh, vliegt een visdiefje. maar ja, dat is voor de luisteraars moeilijk uh, te horen. Daar kwam net de boerzwaluw aan die we, die we hoorden. En het mooiste moment is eigenlijk, als het, het zou nu eigenlijk droog moeten worden. En de zon er even doorheen. En dan beginnen ze nog heel kort na heel wat te zingen. Nou ja, voor de rest is het s morgens vroeg, half vijf. Half vijf op dit moment, zo'n beetje half uur voor zonsopgang. Beginnen de vogels heel veel te zingen. En dan zorgen we dat we in het veld zijn. Om dan ook de, de meeste geluiden te horen. Je hoort nu links achter ons in de bosjes. Hoor je heel zachtjes een, een pimpelmeisje piepen. Ik denk dat hij met jongen daar zit. Ik hoor het geluid net. Hoe, hoe kan je dat dan nou onderscheiden? Uh, ik ben nu ongeveer tien jaar bezig met, uh, met, met vogels. Heel vaak het veld in, heel veel horen. En dan uh, hopen dat je ook een hele goede iemand bij je hebt... die je gaat uitleggen van... Kijk, dat, dat geluid hoort bij die vogel. Je moet het dus leren. Hè? Ja, je moet het ook echt leren. Ik heb er ook uh, uh, uh, iemand van een vogelwaard heel vaak mee het veld in. Uh, gewoon nestkasten controleren En uh, die was me kon trainen. En er was telkens van... Gerard, wat is dit? Gerard, wat is dat? Nou, en op een gegeven moment wordt het een spel... En toen dacht ik, hey, ik vond het toch ook wel heel leuk. En uh, ja, dan ga je ook cursussen volgen. En dan krijg je van veldmensen krijg je, uh, die, die, die eigenlijk alle geluiden wel kennen. Die gaan jou ook uitleggen van, nou kijk, dat geluid hoort bij die vogel. Dus elke vogel heeft ook nog meerdere geluiden. Je hebt de alarmroep en je hebt dat ze mooi zingen. Ja. Maar ze hebben misschien wel veel meer geluiden. Nou, wat, jij, communicatie. wat jij dus nu noemt, dat, zijn, dat is juist het moeilijke. Van, uh, als je een alarmroepje hoort, welk alarmroepje hoort nou bij welke vogel? En dat is puur door ja, echt heel veel ernaar te luisteren zijn ook die houden je voor de gek. Als je nou een gaai hebt, die kan een buisdoet nadoen, maar die kan een havik nadoen. Die kan, wat hoorde ik kort geleden, deed hij een bosdrietszanger na. Zo is het bijvoorbeeld met de koolmees ook. Die heeft meer dan 100 geluiden. Het geluid van de koolmees is een wat zagerig... Ja, die heeft meer dan honderd geluiden. En de koolmees heeft mij ook al een paar keer voor de gek gehouden. Ik dacht, van, wat voor vogel zit hier nou te zingen? Nou, dan ga je met verre kijken, ga verrekijker heel voorzichtig die boom aftreinen af en dan zie je hem in één keer zitten en denk je... oh, die kom is. Het is een alleraardigst vogeltje. Een plezier om naar te kijken. Maar je moet dus dan echt duizenden geluiden... in je hersenpapje ergens hebben opgeslagen. Ja, ja. Lepelaren. ja. Al geweldig, hè? Maar de leepelaren ook... Kijk, nu heeft hij... Ja, dat weet, het, weet, het. weet ik eigenlijk niet. Dat is nou iets waar ik nog niet naar gekeken heb. Want lepelaar, omdat het een grote vogel is, ja, dan zie je hem, herken je hem, Schrijf je hem gelijk op, lepelaar. Maar er zijn dus ook wel vogels die je alleen maar gehoord hebt, maar nooit gezien. Ja, toen we van de week belden, hadden we het over de wielerwal. Nou, ik heb de wielerwal al heel veel gehoord, maar eigenlijk niet gezien. Nou, u kent het allemaal. Kom mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij de wielerwal die door klinkt zijn lief. Geeft het dan nou wel dezelfde bevrediging, dat je, dat je hem alleen maar hoort? Ik heb nog een andere hobby, dat is fotografie. En het liefst wil je hem dan ook gelijk vastleggen. Nou kijk, en dat is, dat is dan... Uh, ja, als je hem hoort, is dat zo van wauw. Uh, helemaal als je een nachtegaal hoort uh, zingen of... Uh, uh, kort geleden had ik weer een nieuwe eh een, uh, uh, de, kwartel, de kwartelkoning, die riep. Ja, dan heb je zoiets van, ik uh, hey, te gek, ik heb hem gehoord. Uh, en dan hoef ik hem op dat moment niet eens te zien. Want ik weet dat hij diep weg gaat doken, doken zit in, het, in het gras. Het mannetje en het vrouwtje zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Een beetje moeilijk. Ik zie dat ik witte kwikstaat zitten, uh, hoi? Het kan best zijn dat hij hier op het dak zit. Zullen we stiekem kijken? Uh, ik hoor ook een niet ken. Zo, de vogelwandeling is nu ten einde. Dat vind ik een, dat vind ik een echt eeropener. Dat die vogels je aan de lopende band voor de, voor de gek houden. Ik heb, ik heb een hele fijne app op mijn uh, smartphone. En, uh, dan kun je dus uh, vogelgeluiden horen en vergelijken met wat je buiten hoort. Maar ja, ze zijn maar een paar honderd geluidjes. En, uh, het zegt dus helemaal niks. Wordt voor word de gek gehouden. Het wordt helemaal onderuit gehaald. Het is nog steeds Studio daar Over het gehoor. Silia Erens, uh, je reist dus erg veel. Ho, ho, hoe doe je dat, dat, dat dat reizen? Hoe wordt dat allemaal... Ja, zijn het opdrachten of, of, of, of doe je zo op eigen houtje? Ga je, of uh, zo, zo ongelooflijk veel reis ik nou ook weer niet, uh, maar uh, ofwel ik doe het uh, voor een opdracht of als artist in residentie, zoals ja. in Yogyakarta voor drie maanden. Uh, maar ik, uh, of ik ga gewoon, zoals vorige week was ik in Bilbao... gewoon omdat ik daar zelf zin in had. Reizen is voor mij waanzinnig belangrijk. Uh, uh, luisteren. Luisteren naar gewoon de dagelijkse omgeving, maar dan in een andere context of een ander land. Ja. Uh, uit Bilbao, laten we even een geluid horen. Ik, uh, ik mag iets doorheen zeggen, hè? dat mag, hè? Gelsig, <laughs> ja, Zeg, um, uh, Waar wa wa luisteren van nu? Um, nou, ik was in Bilbao. En ja, dan ga ik gewoon naar alle voorsteden, naar de verste uh, met de metro. En ik stapte eruit, het was Plentia. Zeg me verder niks, een voorstadje. En uh, daar loop je dan en daar is het dus glashelder geluid. Omdat ja, er is wel een luchthaven in de buurt, maar zoveel vliegtuigen zijn er niet. En voor de rest grenst het aan het platteland. Dus al die geluiden die je dan in zo'n stadje hoort, die zijn ongelooflijk helder. Want het was vrij stil. En dan op een gegeven moment kom je bij het centrum. En dan hoor je uh, die, die jongens tegen een muur slaan. Met een geweldig mooie echo, vind ik. Echt prachtig. En uh, je hoort... Ja, wat hoor je? Het gaat er mij niet om om tennis te registreren of baskies. Want ze praten ook nog een keer voor de helft baskies, voor de helft Spaans. Maar mij gaat het erom dat je dan ja. die echo hoort tegen die ja. muur van die bal. Heel mooi op je koptelefoon, van links naar rechts, van rechts naar links. En het maar... casual van uh, dat je geen wedstrijd speelt, maar dat je gewoon bezig bent met sport. Ja, kijk, hier komt die. Hier komt, hier komt die sport. En soms zeggen ze wat en ja. soms niet. En dan staan ze weer even stil. Er zit ja. geen tijdsdruk ja. in, van zoals voetballen twee keer 45 minuten. Het is gewoon het dagelijks leven. En dat is precies waar ik in geïnteresseerd ben. Om dat op de een of andere manier op te nemen, driedimensionaal. Luister. Ja, ik zie het helemaal voor, me. Ik, ik, ik had ook net bij dat geroezemoes... moest ik net hoorde, ik had meteen de neiging om een, om, een, om een espresso te bestellen. Ik <laughs> heb ja, dat gevoel meteen van, hè, zo uh, okay. Ja, uh, nou zelf vond ik dat hmm? interessant, omdat, kijk, je, je stapt uit uit het vliegveld... je gaat naar een hotel, je stapt de straat op en je gaat je oren achterna. Dat doe je vijf dagen lang. En uh, er was mij in het vliegtuig al verteld. Uh, wat vind jij het specifieke geluid? Zei ik tegen een Spanjaard. Nou, zegt die barretjes. Uh, ik dacht, ja, oké, okay, wat een cliché. Maar goed, oké. Okay. Sorry. Je ja, hoeft niet naar... Ik niet naar... Bijvoorbeeld. <laughs> ja. uh, uh, het is niet zo dat je daar op zoek gaat. Je hoort gewoon aan die enorme lage stemmen van die Spanjaarden. Zowel mannen als vrouwen. Vrouwen ja. ook hele lage stemmen. Veel lager dan in Frankrijk of zo. Mag de roesje moest nog even, nog een keertje nog. Uh, dan hoor je een soort bijenkorf. Ik bedoel, ja. Ze hebben ook een taal die als een soort ratel... ja, ja. een ratelgeluid oplevert. Razendsnel. En ze praten altijd op die straten. Die zijn dus gevuld met mensen. Ja. En die praten. En ook in de metro, je hoort ze praten. Nou, en bij zo'n bar, zo'n passage met allemaal barretjes... ja, dan hoor je al van heel ver, van heel ver, zo die stemmen... Aanzwellen en dat vond ik zo mooi. En dan ja, doe ik mijn microfoontjes in. En dan denk ik, oké, okay, wat voor route ga ik tussen die mensen nemen. Ik ga ze nu van heel dichtbij een decimeter afstand langs die stemmen. Ja. En dan schiet ik zo tussen die mensen door op oorhoogte. vlak bij hun mond. En dat doe ik dan zo'n keer of drie. Om te kijken wat dat oplevert aan... Hoe klinkt dat? Als je dat terug hoort op een koptelefoon. En je loopt als het ware drie tussen die mensen door. Ja. Je knipt niet, hè? Dus alleen het begin en het eind, dat zijn twee knips, maar daartussendoor niet, hè? Daartussendoor in principe niet. Nee, ik wil dat het is de werkelijkheid zoals ik die heb opgenomen. Kijk, de manier waarop ik mijn plaats, vlak bij die monden of juist veraf... of links of achter me of voor me... ja, dat maakt dat je je handtekening zet in dat dagelijkse doodnormale geluid. En je, van, van, van huis uit ben je planoloog, hè? Ja. Je bent eigenlijk planoloog. Dus, dus ja, geluid, dus geluid, ja. ja. En, en uh, dan denk ik meteen van, ha, neem je dus allemaal geluid op... in de bebouwde omgeving, zo je mm -hmm. zeggen. Of niet-bebouwde. omgeving. niet-bebouwde ja. omgeving, maar heel veel bebouwde omgeving hoor ik. Mm -hmm. Nu wel. Ja. En, um, uh, en uh, dan eigenlijk heb je het ook over akoestiek, van hoe het ruimte. Speelt, De ruimte. Ja, geluidsruimtes. Daar ben ik... Kijk, ik noem het altijd de hoorbare ruimte. De ruimte zoals die zich hoorbaar uitdrukt. Uh, een planoloog uh, die zal zich bezighouden met... Uh, Visuele ruimte. Ja. Uh, ik ben geïnteresseerd hoe je ruimte kan horen. En dan gaat het mij niet om de technische aspecten, maar. Bijvoorbeeld die pleinen in uh, Bilbao, dat zijn van die grote vierkante pleinen. Waar was bijvoorbeeld één plein met alleen maar terrasjes ja. in de hoeken. En als je dan in het midden gaat staan, dan hoor je dus een soort vierkante bijkorf. Ik, bedoel, ik kan geluid. niet duidelijk. <laughs> echt kan ik er van op aan dat ik zeg. Nou, kun kun ah, je dat echt horen? Of die vierkant is er rond? Kun je dat horen? Je, rond zal een andere akoestiek hebben, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar het klinkt natuurlijk, het reflecteert, het botst tegen elkaar, tegen die wanden tegen elkaar. Als je een wand al schuin zet. Mm. ten opzichte van de andere heb je al een andere akoestiek, maar dat is dus een soort galm van al dat lage groesmoes en niemand schreeuwt. Mooi geluid dus. Heel, heel, heel, mooi. heel erg Ons mooi. Zo in Nederland zou dat de Nederlands ook Absoluut. klinken. Absoluut. Bij Nederland, uh, nou, de taal, ik bedoel, als ik alleen roep... roep hey bier of wat dan ook, huh. dan heb je uithalen en je hoort een heel ander soort taalgebruik en daar hoor je dat zal ik maar zeggen van die stemmen. Dakadakadakadakadakadak. Dat is en dat met elkaar, nogmaals, met die lage vrouwenstemmen... en die lage mannenstemmen, dat is een prachtige zoom. We gaan nu luisteren naar schrijver Niek de Vries... met een kort verhaal, getiteld Gehoor. Het was halverwege juni. Ik was terug in de kamer waar ik sliep toen ik twaalf was. Liggend in het grote ledikant luisterde ik naar de geluiden in de tuin. Naar de vogels en het gegons van de insecten. Toen hoorde ik voetstappen in de gang. En ik begreep dat het mijn oude tante was. Aan het gekraak van de planken maakte ik op... dat ze de grote voorkamer binnen was gegaan. Ik hoorde een stoel schuiven... En vervolgens hoe ze langzaam in een kopje thee roerde. Heel gecontroleerd. Ze was een getalenteerde vrouw. Dat wist ik. Hoewel één talent er bovenuit stak. Haar talent om te vereenzamen. Niek de Vries en dit is Itzadaar, over in deze studio iets er daar over zintuigen deze maand. En deze laatste aflevering van de reeks over zintuigen gaat helemaal over de gehoorzin. En op mijn lagere school in Drachten, ja, daar is hij al, kregen we ooit bezoek. De L bedoel ik, want uh, we kregen ooit bezoek in de klas van leraar biologie Johan de Jong. En uh, hij bracht uilenballen mee om uit elkaar te pulken. En te zien wat er allemaal voor halverteerde muizen in zaten ben ik nooit vergeten. Dank daarvoor nog, meneer De Jong. Bent u daar? Ja, hoor. U was toen al in Drachten en omgeving een bekendheid. Want u bent misschien wel de grootste kenner in Nederland... van de Tito Alba. Ja, misschien wel. En dat is de... Dat is de... de kerkuil. Ja. U bent voorzitter van de kerkuilenwerkgroep Nederland. Ja. En het ging in de tijd heel slecht met die kerkuil. Maar ik heb begrepen dat er nu weer... Wel tien keer zoveel uilen zijn als toen, hè, kerkuilen? Ja, het, ga, het is uh, sinds 1979, toen we die strenge winter hadden, ja. uh, waren er nog ruim 100 paardjes kerkuilen. En we zitten nu in goede muizenjaren zo rond de 2500, 3000 in heel Nederland. Nou. Uh, zijn er weinig muizen, dan uh, besluiten ze om het broedseizoen over te slaan. En dan komen we op zo'n, nou, 1500. Ja. Zeg, um, we gaan het hebben over de uilen, hè? De, ja, de, pardon, de, de, de oren van de uilen. Ja, de oren van de uilen. Pardon hoor, ja. ja. Uh, vertelt u eens, is er iets bijzonders met die, met die oren van de, oh, van de kerkuil? Dat nou, dat, dat is echt heel bijzonder. Een kerkuil die, uh, dat is de meest nachtelijke uilensoort uh, van, uh, van de wereld. En die gaat pas uit vliegen, gaat op jacht een uur na zonsondergang. En er staat er vaak in boekjes vermeld dat uilen in het donker uh, heel goed kunnen zien. Maar uh, is het echt pikken, pikken donker, dan zien uilen helemaal niets. En ja, dan moeten ze op een ander zintuig overgaan. En dat is voortreffelijk geregeld bij de kerkhuil. Nou? Uh, hij heeft een, uh, een, een hartvormig uh, uh, kop waarin voor in de ogen staan. Hij kan goed zien, maar dan is het in de schemering. Maar die oren... Die zitten tegen de rand van dat masker aan. Ja. En dan zit het ene oor van het rechteroor. Dat zit gelijk op de gelijke hoogte van het rechteroog. Maar het linkeroor zit een stukje hoger, 10 tot 15 graden hoger. Dus ze zitten asymmetrisch. Asymmetrische oren? Ja. Hij heeft asymmetrische oren. Gelukkig ja. heeft hij geen oorschelpen, zodat het niet zichtbaar is. Maar ze zitten verborgen achter de veertjes van het masker. En was daarvan het nut? Wat zegt u? Wat is daarvan het nut? Daarvan uh, is het belangrijk dat het geluid. Uh, wat binnen in die sluier komt. Uh, komt een fractie van een seconde eerder in dat ene oor. wat dichter bij het, uh, bij het rechteroog zit. Ah. dan bij dat andere. En dat, dat is maar een fractie van een uh, seconde ongeveer. 10.000 uh, seconden. Maar het houdt wel in dat die, het geluid. Uh, doordat hij dat geluid te horen, dat hij exact de plaats kan bepalen waar zich de prooi bevindt, de muis. Hij jaagt dan meestal uh, vanaf een paaltje, langs de kant van de weg doet hij dat ook vaak, die hectometerpaaltjes. Hij zit daarop, hij blijft roerloos zitten, want als hij zich beweegt, muizen hebben ook geweldige goede oren, dan zijn die muizen weg natuurlijk. Dus hij blijft zitten, draait zijn kop mee, die kan 270 graden draaien. En dan gaat hij net zo lang met zijn kop draaien totdat hij precies het gehoor lokaliseert. Hij weet dan dat die muis in een greppel loopt of hij zit gewoon op het gras of op een molshoop. En uh, ja, dan op een gegeven ogenblik... Dan... Uh, gaat hij uh, de duik nemen, is het pikkerdonker, donker... Ja. dan gaat de poten naar achteren en dan blijft de kop net zo lang naar voren... Ja. Dat dat die, want die muis die zit natuurlijk niet stil, maar hij moet steeds bijsturen. Kruipt die muis verder, dan op een gegeven ogenblik zit hij er vlakbij... steekt hij zijn klauwen naar voren en grijpt hem. Ja, en zijn dan, en, en zijn dan de oren het belangrijkste geweest of, of, of toch, toch dat, dat, dat zicht? Toch? Allebei. Allebei. Ja en, maar... ja, en eigenlijk gebruikt hij zijn oren uh, heel goed. Is ja. het uh, goed zicht, ja dan ja. is het prima, dan, uh, dan kan hij ze goed zien. Uh, maar die oren, die, die, die oren die hebben ook nog uh, een speciale uh, een klep in, in dat oor. Dus het is een groot gat. Yeah. En rond dat gat zit een soort opstaande rand. Dat zijn huidplooien. Die kan u omhoog richten, vergelijkbaar met een hond die de oren kan spitsen. <laughs> zodat hij ook nog onafhankelijk van elkaar die oren in de richting van het geluid kan brengen. Fantastisch. Ja, dat, yeah. is, dat zit yeah. fantastisch in elkaar. Yeah. Yeah. En dat is een soort richtmicrofoon. Dus yeah. hij weet dan precies waar ze zitten. En nu komt Ik, ja. dat uh, geluid komt mm -hmm. in dat uh, masker. Het is een soort radarscherm, die komt ja. van, de, van de uil. Uh, er zitten randveertjes omheen die het geluid tegenhouden. Dus als het geluid één keer in het masker ja. zit, blijft het daar. Het die, die veertjes, dat is een, een, een rij. Dat zijn achterrijen rijen veertjes zonder spoel. Die er helemaal om dat, uh, in die hartvorm zitten. Er twaalf Veertjes per vierkante millimeter. En, en dat reflecteert het geluid nog eens extra. Ja, ja precies. Ja. Inderdaad. Ja. En dan komt dat, dan blijft dat daar in dat masker. Want die veertjes in dat masker, dat zijn hele losse veertjes die ja. ver uit elkaar staan, zodat het geluid gemakkelijk daar doorheen kan uh, gaan naar de horen. Johan de Jong, bedankt, bedankt voor deze uit. Het is, het, is, het is ongelooflijk. Kijk, ik kijk ja. naar Silia Erens. dat het zo mooi in elkaar zit. Ja. Het zit uh, fantastisch in elkaar. <laughs> ja, ik zeker weten ja. waar. Ja, ja. onvoorstelbaar. Ja. Zou dat, is dat niet het idee voor jou, Silja? Dat, uh, dat, dat je o dus die, die, die, die, Nou, wat, pardon? L-woorden, ja. <lacht> dus die, die, dus die, die microfoon is iets asymmetrisch op het, uh, op het hoofd zetten. Misschien is dat mm, en nog iets. Eens... Nee, het is wel zo dat bijvoorbeeld in het linkeroor. De, de, een klank eerder komt, natuurlijk. Ja. En dan gereflecteerd wordt tegen je oorschelpen, in je oorschelpen, tegen je neus enzovoort. En een fractie later, je rechteroor bereikt. Mm -hmm. En daarom horen mensen als ze een koptelefoon dragen. Want ik ben nou eenmaal koptelefoonkunstenaar. dan horen ze die ruimte. Driedimensionaal. Of dus dat geluid driedimensionaal. Dus eigenlijk moeten mensen nu ook luisteren met koptelefoon op. Ja, dat scheelt. Wat we nu gaan krijgen, dat scheelt. Dat ja. scheelt alles. Dan heb je een ervaring. Ja. Kijk, je hebt horen, je hebt luisteren en je hebt ervaringen. Ja, ja, ja. En met zo'n koptelefoon op, dan zit je op de plek... en in de situatie zoals ik die heb opgenomen. En de stand voor mijn hoofd is dan bepalend al. Moment. Japan. Oh. Station Yamadura. Een aflevering van de, heel kort aflevering, hè, van ondertussen 50 in. seconden. 50 50 ja. seconden, ja. voor bureau buitenland gemaakt afgelopen jaar. Uh, waar, waar, waar, waar, waar was u waar was Dit was in Yamadara in Japan, dus Noord-Japan. Uh, ja, kijk, uh, Japan heeft een ongelooflijke signaalcultuur met alle mogelijke elektronische signalen. En het is zo indringend en zo schitterend. En ja, deze bellen, ja, daar viel ik natuurlijk voor als ik weet niet wat. Het is bijna niet te beschrijven. Ik heb nog nooit zo'n soort signaal bij spoorwegen gehoord. Dus ja, dan neem je dat op. Omdat dat nou eenmaal schitterend is. Zijn ze meer ingesteld op geluiden daar, denk je? Uh, geluid is sowieso heel erg belangrijk. Ik ging daar voor de stilte tussen mensen, Shin Moku... De stilte van het zwijgen, maar ondertussen nam ik ook alles op wat mij wat ik op mijn weg tegenkwam en wat mij boeide. Heb je dat gedaan met dat niphoofd of met uh, de nee? Oortjes in je, allemaal met oortjes in je oren. Ja, dat is juist ja. zo fijn. Je bent onmerkbaar. Je hebt een portable setje, ja. je haalt het uit je tas en je ja. doet je oren in je oren. Ja, maar zou in je in haar. Japan bijvoorbeeld van soundscapes We Zijn heel modern op dat gebied, uh, ze hebben ja. een zeer ontwikkeld. Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, ja. Zeg, er komt nog eentje. Nog zo'n aflevering. Museum Istanbul Modern. Ja. Istanbul. Dit is aan het water, geloof ik, het Museum voor Moderne Kunst van Istanbul. Ja, ja, en ik was daar uh, eigenlijk vlak voor de opening. En uh, ja, je zal nooit kunnen zeggen... oh, dit klinkt typisch als uh, Museum Istanbul Modern, maar, ja. uh, of Istanbul Modern. Maar uh, je, hoort, je hoort een enorme ruimte. En je hoort er in uh, gelijkmatige stemmen, geroezemoes. Mm -hmm. En dat vond ik een heel erg bijzonder geluid. Net als wij spreken bij het Nieuwe Rijksmuseum hebben... Kroes en Ortiz, die uh, architecten, hebben een enorme entreehal gebouwd. Klinkt ook zo heel erg mooi, hol en ruimt, Niet hol, maar heel ruimtelijk. Er zijn nieuwe, ja. nieuwe geluidsruimtes voor de stad. Dit opnemen van geluid, dat doe je nu een kwart eeuw al, hè? Uh, nou, op zijn minst. Ja, op zijn minst, ja. ja. ja. ja. En, en, en, en een van de eerste, vroegste opnames die je hebt gemaakt, dat was in, uh, in China. Ja, eigenlijk, ja. ja. In 1986. En, ja. en dat kun je nu vergelijken met dingen die je nu opneemt. Hè? Ja. En uh, dus je zou kunnen spreken over een soort historische geluiden... Hè? dat je dus uh, dingen naast elkaar kunt zetten, geluid naast elkaar kunt zetten. Ja, nooit bij stilgestaan. Uh, nooit aan gedacht dat toen ik het opnam... dat dat eigenlijk historisch geluid is, wat nu eigenlijk alweer verdwenen is. Kun je dat geluid even laten horen? Is het geluid wat, nou hoor, wat we nu horen? Wanneer ja. was dit? Uh, 86. En het was uh, op een station in Souzo... Ik wilde op een plek zijn waar ik alleen kon zijn. En Toen dacht ik, ja, op een station heb je, heb je, geen, heb je een alibi. Dus uh, ik ging daar zitten tussen die duizenden mensen. We gaan even luisteren. En toen kwam zij. <lacht> Eerst een fluim, hoorde ik ergens. Eerst een fluim. <laughs> en dan de omroepsten, de treinomroepster. En nou de vrouw die nu niet, nu niet meer bestaat in China, hoor ik. De functie. Ze liep er rond met de megafoon en ze schreeuwde je echt toe. Al die mensen. En... Ja, Ik wist niet wat ze zei, maar ik dacht dat ik iets verkeerd gedaan had. Maar uh, zij zegt alleen maar, geloof ik, hoorde ik later van een Chinezen... dat je je kaartje in je hand moet houden en gereed moet houden. Maar ze schreeuwde je echt op. <laughs> en dat is dus echt ja. veel meer van die tijd. Ja. Uh, Deng, Shui, Deng Xiaoping was toen, uh, had toen net de deuren naar het Westen opengezet. Maar het was toch heel erg ja, communistisch, streng. Je mocht niet dit niet... Uh. Je hoort het. Je hoort het dan niet het was, uh, ja. het was opvallend. Het was heel opvallend. Zeg, als het over geluidservaringen gaat, dan zijn uitspraken als. Uh, kijken met je oren, mm -hmm. he, nooit ver weg. Mm -hmm. Maar je hoort nooit. Uh, kijken, dat is luisteren. Uh, wat is dat? Is, dat is luisteren met je ogen. Dat hoor je nooit. <laughs> gek genoeg. Uh, ja, het is natuurlijk wel zo dat. dat uh, geluid gaat van buiten naar binnen, is 360 graden om je heen. Ja. En uh, ogen, dat is van je af. En je ziet alleen maar dat deel ja, voor je of zo. Of zo een heel klein beetje voor ik zei. Dus het, het komt ook heel anders binnen. En het ja. is ook een hele andere, emotionele uh, ervaring. Het zit ook op een andere plek in je hersenen. Ja, maar het is wel een soort primaat voor dat gezichtsvermogen. Ja. Hè? ja. Beeldspra beeldspraak, nou ja, dat heb je het ook al bijvoorbeeld. Ja. Geluid roept natuurlijk beelden op. Ja. Ja. Uh, en daarom, dat gebruik ik dan ook. De beelden die dat oproept om tot iemands verbeelding... Uh, maar, maar het beeld van de machine, als je machines machine ziet draaien, draaien... en je, hebt, je hoort het geluid niet, dat is zo raar. Uh, dat is raar, dat maar dat ook, is ja. uh, afstandelijk. Uh, uh, kijken is gewoon veel afstandelijker. En bovendien ja. kan dat in een, een, een oogopslag. Ja, ja. ja, dat is waar. Dat ja. is waar, kijk aan de oogopslag. En geluid is duur, dus ja. uh, tijd. Hé, hey. kijk. Dit is uh, Geert Sch Chatroux. Die is uh, wereldkampioen kunstfluiten geweest in 2004, 2005 en in 2008. Prachtig, zuiver en ritmisch. Is hij alweer weg? Een fluiten is iets wat iedereen kan. lucht door getuite lippen blazen. En dan hopen dat de zoef dat hij een fluittoon wordt... Herinnert u zich dat moment misschien van de eerste keer. Ik, ik heb zelf iets meegemaakt, iets heel raars. Uh, mijn zoon is nu vier jaar oud, mijn zoon Midas. Maar toen hij iets van zeven, acht maanden was... floot ik veel, als hij dus een beetje zat te uh, rollen door de kamer heen. Hij rolde een beetje. En op een gegeven moment floot hij. Heel, heel, heel, hij floot echt, terwijl hij de kamer uh, rolde. Een beetje zo, papa, ga ik een beetje de andere kant van de kamer. En niemand wil me geloven, maar het is echt gebeurd. Mm -hmm. Goed, uh, maar we gingen op bezoek bij uh, Geert Chatroe. Wonder der natuur... Drievoudig wereldkampioen kunstfluiten. Hey, ik ben Geert Chatrouw. En ik heb in 2004 eigenlijk voor de grap meegedaan aan een wereldkampioenschap kunstfluiten. Zoiets kan alleen in Amerika. En ik won daar dat heb ik in 2005 weer meegedaan En toen wil ik weer. Ja, het is een beetje, beetje deviant gedrag wel, hoor. Het is wel afwijkend, het is wel raar. Want ik fluit namelijk voortdurend. Ik, ik zit soms wel eens een boek te lezen. En, en dan zeggen de kinderen na een half uur van pap... alsjeblieft kun je ophouden. Maar dan ben ik gewoon een boek aan het lezen, heel geconcentreerd. Maar dan ben ik voortdurend aan het fluiten. In 2004 maakte een andere fluiter mij erop attent dat, dat ieder, al die andere mensen anders fluiten dan ik. En die was allemaal aan het voelen aan mijn nek en zo. Een beetje ongemakkelijk voelde ik me in eerste instantie. En zei ja, ik weet het al, jij fluit vanuit je keel. Voel maar. En toen liet hij me dat voelen. Daar was ik me nooit bewust van. Uh, ik doe iets heel geks, wat, zover ik weet, geen een andere fluiter doet. De snelheid, de virtuositeit, die zit, ik wijs nu, boven mijn adem, ademsappel, die zit daar. Eh, als je op een mooie zomerdag, hè, net als vandaag, hè, en, je, en je, vanavond zit daar een merel op die schoorsteen. en als je daar naar kijkt, dan zie je dat keeltjes hier bewegen als hij zit fluiten. En eh, dat is bij mij dus ook. Als ik hier mijn, vingers, m, m, mijn hand tegenaan houd. en ik fluit, dan gaat die hand op en neer. Dus die, die keel die beweegt op de een of andere manier. Volgens mij iedereen die fluit verder, die gebruikt zijn tong om bewegingen te maken. En dat is het verschil tussen mij en, en anderen. Dus als ik dit doe. dan hoor je allemaal afzonderlijke nootjes. Maar als ik dat met mijn tong zou doen, dan krijg je dit. Ja, dat, is, dat, dat klinkt heel anders. Maar oké, okay, laten we naar het begin gaan. Want ja. kijk, waarom ga je fluiten? Omdat je iets hoort. Ja, dat klopt. Bij mij is het geval, mijn vader floot ook altijd. Dus die heeft een beetje dezelfde afwijking. Uh, op het moment dat hij rondloopt door het huis of fietst of in de tuin aan het werk is, uh, fluit hij. Uh, maar hij is een hele muzikale man. Uh, ik was een jaar of vier, volgens mijn ouders, uh, ben ik ook gaan fluiten en ben ik dat na gaan doen. En daar werd eigenlijk helemaal geen acht op geslagen, want ja, goed, Ogeert, oh ja, die kan fluiten. En uh, ik, ja, ik weet nog heel goed, ik zat als, als kind, als, als lagere schoolkind, vaak bij mijn vader, ik ging overal mee naartoe. Hij had altijd van die cassettebandjes met, uh, met Bach en Mozart, nou allerlei muziek. En dan zaten we samen te fluiten. En dan uh, een dubbel concert van Bach, een vioolconcert, vioolhobo. En dan floot ik de hobo partij en hij de O-partij. Ja, elk, elk kind heeft op een bepaalde leeftijd... ik heb het bij mijn eigen kinderen ook gezien... dan, dan probeer je een, te fluiten. Je tuit je lippen en je, probeer, en je blaast. En meestal is het dan gewoon lucht. En eh, op een gegeven moment lukt dat. En dat is dan echt zo'n zo zo belevenis. Zo'n moment van... Oh, het lukt! En meestal is het dan naar binnen toe. Dus, eh, en dan komt er geluid. En bij mij kwam dat geluid ook. Alleen bij mij klonk dat meteen best wel goed. En ik vond het dusdanig interessant... Dat ik... Ja, die, die, de bevestiging, ik probeer iets en het lukt en het is nog mooi ook. Ja, dan ga je door. Ik, ik ben daar blijven doen. Nou, heb je ook met het Willem Breuken collectief opgetreden? Ja. Ik zat helemaal niet in jazz of zo. Ik luisterde ook bijna geen jazz. En uh, ineens, ineens werd ik uh, gevraagd door Willem van... Uh, goh, zou je het leuk vinden om mee te doen? Gewoon uit, uit het niet. Ja. Maar ja, jazz. Zijn soort jazz heeft ook heel vaak van die hele vreemde tonen en zo. Dat moet dan toch heel raar in je hoofd klinken... als je altijd klassiek hebt gedaan. Ja, ja op de een of andere manier... Zeiden zij, dus dat zijn de woorden van, van mensen uit de jazz, heb ik, heb ik er heel goed, uh, goed gehoor voor. Dus op de een of andere manier snap ik meestal wel waar, uh, welke toonsoorten zitten of, of waar we naartoe willen of, of zoiets. Maar je, je kunt niet echt blunderen ofzo. Je, je, tenminste, als je, als je goed luistert... kun je altijd weer terug naar, het, naar het, het, waar het weer wel goed klinkt. Snap je wat ik bedoel? De mensen ja. denken het hoort erbij. Als er je ja, een keer vals gaat. Ja, precies. Ja, ja nou dat dus. Ik, ik heb wel eens met hem opgetreden en toen dacht ik echt van, nou, dit was echt verschrikkelijk. Dit was echt, dit was echt heel slecht, want ik was het helemaal kwijt. En, en, ik, en toen, uh, later zei ik dat uh, tegen een paar muzikanten. En uh, die zeiden van, nee, de, de, die solo was geniaal. Ja, hoezo was hij geniaal? Ja, je ging helemaal van het, van het uh, geijkte pad af. En uh, dat is nou precies wat wij willen. Je moet helemaal buiten de muziek omgaan. het toen had ik van, oké. Okay. Ik ben nooit, uh, nu nog niet, tevreden geweest over wat ik toen heb gedaan. Alleen uh, zij dus wel, en het publiek ook. Ze vonden het allemaal te gek. Ja. Ja, ja, ja, ja. Kunstfluiter Geert Chatou, die net een uh, cd heeft opgenomen met het... Uh... Metropoolorkest. Dit uh, was studio. Iets er daar, Met als gast de geluidskunstenaar is Simia Erens. Uh, waar ga je uh, volgende keer naartoe? Naar Noord-Italië. Uh, uh, natuurgeluid. Natuurgeluid. Uh, natuurgeluid om daar uiteindelijk een geluidsproject van te maken. Want daar gaan allemaal opnames over. Ja, het project, het grotere verband. M meer, uh, meer over je op je site, silia-erens.nl. Uh, en volgende week op die tijdstip uh, plots. En straks in het bureau Buitenland Aandacht voor Brazilië. Met heftige straatprotesten daar, die al twee weken gaande zijn. En ook over de jeugdwerkloosheid in Europa, tot over twee weken. Ik wil toch graag een klacht indienen bij het hoge commissariaat van de media. Ze kunnen toch niet zomaar studio-itserda opdoeken? Eens even kijken, hier heb ik het telefoonnummer. Buiten is het warm of koud? Binnen staat ons antwoordapparaat. Wie? Hoe? Wat? Waar? Wanneer? Deze vragen kunt u met het oog op straks of morgen na de pieptoon zelf beantwoorden. Als je altijd...